5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen op corona bij de GGD. De streefdatum van het ministerie van Volksgezondheid wordt dus gehaald. Nu kunnen alleen specifieke groepen zoals zorgmedewerkers nog terecht bij de GGD. Vanaf volgende week kan iedereen een afspraak maken voor een test. en Het telefoonnummer voor een afspraak wordt nog bekendgemaakt. Iedereen mag zelf bepalen of een test nodig is. Het ministerie benadrukt dat testen zonder klachten geen zin heeft. Uit de test blijkt alleen of je het coronavirus hebt en niet of je het eerder hebt gehad. Het dodental van het coronavirus afgelopen dag is opgelopen met 23 volgens het RIVM. Dat is meer dan gisteren, toen was er een stijging van 13. In totaal zijn nu meer dan 5800 mensen in Nederland overleden aan het virus. Het werkelijke dodental ligt hoger, omdat er ook mensen overlijden zonder dat ze zijn getest. In Eindhoven is een protest aan de gang tegen de coronamaatregelen. Zo'n 30 mensen zijn in het centrum bij elkaar gekomen met toestemming van de gemeente. Ze hebben spandoeken bij zich met teksten als stop de lockdown en stop de ophokplicht. Op op op de politie heeft voorafgaand aan de demonstratie één man opgepakt voor opruiing en belediging. Verder verloopt de demonstratie tot nu toe rustig. Na Duitsland kan binnenkort ook Spanje weer professioneel worden gevoetbald. De clubs in de twee hoogste afdelingen mogen vanaf 8 juni weer trainen zonder beperkingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt. De herstart van de Primera Division, waarin FC Barcelona koploper is, volgt mogelijk op 12 juni. In verband met het coronavirus ligt de Spaanse voetbalcompetitie al sinds 8 maart stil. Spanje behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus. En dan nog het weer. In het binnenland kans op een bui. Verder is het wisselend bewolkt en staat er een stevige wind. Het is 15 tot 19 graden. Morgen op de meeste plekken bewolkt met af en toe wat regen. In het zuiden kan de zon nog doorbreken. Na het weekend minder wind, hogere temperaturen en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu entertainment for you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 Van de zee, is jouw kracht enorm. Hij pondvloedt je lange gouden strand. Ik voel me in dat kind, spelend in het zand. Hij, hey, hij, hey, hey. Ik ben niet met voortdurend circuit, strand of de proef. the <laughs> Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik, maar we hebben gewoon hier, als je niet erg vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haren halen. Moet je er eitjes bij? Het, Het leven was, lang niet zo fijn. You're so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 zo, het geratel van machines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 Allez Jerusalem. Jeruzalem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 Loop ik binnen? Ik ontmoet er oude vrienden, kameraden, geef een hand. Ondertussen in dat cafeetje.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 Racer op de baan dan denk je yes Monomana. Do, do, do, do. op internet www.zfmzandvoort.nl Vanmiddag was mevrouw in de keuken bezig met het eten, toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan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 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport vijf gulden. En ook nog de tuin aangehaakt 2 gulden. Totaal te goed 1475. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachtingen naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om. En ze Ik heb je bij me gedragen tot aan je geboorte gratis aan je bedje gezeten en voor je gebeden gratis alle dagen en weken voor je gezorgd naar je omgekeken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 Toch gaat alles fout Wat je doet Nee, het komt er niet meer goed Wat je doet is er maar één die dan moeten moet Maar is dat wel vet? Ik ben geen lievertje, Maar ook geen kerel zonder hart Geef me nog een kans Ik smeek je alsjeblieft and comes and lies Alles los. Wat je al doet En je krijgt het niet uit je koop, Wat je al doet Niemand geeft je een schouderklop. Maar God is dat voor ver Ik ben geen lievetje, Maar ook geen kerel zonder hart Geef me nog een kans Smeek je alsjeblieft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 How